In een ware mineurstemming reden de beide regisseurs met hun golf van de Saxe-Weimarlaan weg. Het was weer gaan regenen. Dikke druppels kletterden op het dak en op de voorruit. Fledder deed de ruitenwissers aan. Zijn gezicht stond op storm. Die vent weet, gromde hij, dat wij hem na drie jaar niets meer kunnen maken. De kok blikte op opzij. Waarmee? Fledder gebaarde heftig in zaken valsheid in geschriften. De kok plukte aan zijn onderlip. Je bedoelt de mogelijkheid dat dokter Achterbos destijds valsheid in geschriften heeft gepleegd door valselijk een verklaring van overlijden op te maken van een natuurlijke dood. Fledders waarde voor zich uit. Mogelijkheid, riep hij woest, ik ben er vrijwel van overtuigd. Hij constateert een gewelddadige dood, moord, doodslag maar gaf voor de burgerlijke stand de verklaring van overlijden af waarin stond vermeld dat van Fluitenberg een natuurlijke dood stierf, gevolg van een acute hartstilstand. De kok zuchtte. Het heeft geen zin je daarover op te winden, sprak hij berustend. Of Achterbos destijds werkelijk valsheid in geschriften pleegde, valt moeilijk meer te bewijzen. Fledder klapte met zijn vuist op het stuur. Dat is het, briste hij woedend, vandaar zijn houding. Die dokter Achterbos stond jou gewoon zacht genuivend in de maling te nemen. Ik stond te trillen. Zonder onze ambtsinstructie had ik hem door elkaar gerammeld. De kok grinnikte. <lacht> Blij dat we een ambtsinstructie hebben. Fledder keek opzij. Geen jouw bloed dan die koken? De kok reageerde niet. We gaan naar de kit, sprak hij kalm. De oude rechercheur trok zijn veiligheidsriem iets losser en liet zich onderuit zakken. Zijn gezicht stond strak. De dokter, sprak hij zacht, is nog niet van mij af. Toen ze aan de warmoestraat de grote recherchekamer binnenstapte, liep adjudant Joop Kamphuis op de kok toe. Zijn gezicht stond zorgelijk. Je moet onmiddellijk bij de commissaris komen. Hij heeft al een paar maal naar je gevraagd. Is er iets? Adjudant Kamphuis trok zijn schouders op. Ik weet niet wat hij op zijn lever heeft, maar hij was goed neidig. De kok smeet zijn hoedje, alweer missend, naar de kapstok en schokte met zijn regenjas nog aan door de gang naar de kamer van commissaris Buitendam. De oude regisseur deed de zware eiken deur open en bleef wijdbeens in de deuropening staan. Het was een houding van protest. De kok had geen hekel aan zijn commissaris maar probeerde toch zoveel mogelijk elk contact met hem te vermijden, bang dat de politiechef zich autoritair in zijn onderzoeken zou mengen. Buitendam wuifde hij met een slanke hand naar de bij en wees naar de stoel voor zijn bureau. Ga zitten, de kok, sprak hij geaffecteerd. De oude rechercheur schudde zijn hoofd. Ik blijf liever staan, reageerde hij nukkig. Zoals je wilt. De commissaris zweeg even om indruk te maken, strekte zijn rug en ademde diep. Hoewel jouw gedrag, de kok, in het verleden dikwijls enige correcties behoefde, heb ik jou in de meeste gevallen ongestoord je gang laten gaan. De commissaris hield opnieuw een kleine pauze en kuchte. Daarbij gold als overweging, ging hij gedragen verder, dat je als rechercheur vaak uiterst succesvol was, een feit waarvoor ik mijn ogen niet heb willen sluiten. De kok trok denkrimpels in zijn voorhoofd en spreidde zijn beide armen in een hulpeloos gebaar. Waarom, waarom zo'n omhaal van woorden? riep hij licht geërgerd. Zeg gewoon recht uit wat u op het hart hebt. Commissaris Buitendam schoof onrustig op zijn stoel heen en weer. Ik heb vanmorgen, sprak hij plechtig, onze officier van justitie een paar maal aan de lijn gehad. Meneer, de officier is van diverse zijden benaderd over het feit dat jij en Fledder jullie tijd verdoen aan een zinloos onderzoek. De kok knipt zijn wenkbrauwen samen. Een zinloos onderzoek? Commissaris Buitendam knikte. Er wordt beweerd dat jij bent ingegaan op uh, wat men een macabere grap zou kunnen noemen. De kok knipt zijn lippen op elkaar. Wie zijn die diverse zijden? Buitendam keek hem niet begrijpend aan. Wat bedoel je? De kok ademde diep. Ik wil weten, verklaarde hij geduldig, door wie de officier van justitie is benaderd, welke mensen tot het oordeel zijn gekomen dat ons onderzoek zinloos is. Wie de kwalificatie macabere grap heeft uitgedacht. Commissaris Buitendam schraapte zijn keel. De officier van justitie, sprak hij streng, is jou geen tekst en uitleg verschuldigd. Op hem rust geen enkele verplichting om jou te vertellen wie zijn zegslieden zijn. De kok snoof verachtelijk. Maar op basis van diezelfde zegslieden meent hij wel te mogen concluderen dat ik mij bezighoud met een zinloos onderzoek, een macabere grap. De oude rechercheur voelde hoe de woede in zijn aderen kroop. Zeg uit mijn naam tegen, verder kwam hij niet. Vledder stormde met een bleek gezicht de kamer van de commissaris binnen. De jonge regisseur hijgde. Notaris van den Hoeve is zo even in zijn kantoor neergeschoten. De kok keek hem geschrokken aan. Dood? Vledder knikte. Drie kogels, recht in zijn gezicht. De kok kneep een enkel moment zijn beide ogen dicht en wende zich toen tot commissaris Buitendam, die uit zijn stoel was opgestaan. Zeg uit mijn naam tegen de officier van justitie, sprak hij ijzig, dat de grap is begonnen en dat ik mijn zinloos onderzoek voortzet. De oude rechercheur zweeg even en blikte onbevangen omhoog naar het smalle gezicht van de lange statige politiechef. En u behoeft mij ook de deur niet te wijzen, die kan ik zelf wel vinden. De grijze speurder draaide zich langzaam om en wandelde met fledder in zijn kielzocht waardig de kamer van de commissaris uit. Hoofdstuk 7 Notaris M.G. van den Hoeve lag op zijn rug achter zijn bureau naast een omgevallen stoel. Zijn bol rond gezicht was deerlijk verminkt. Op zijn voorhoofd, kort onder de haargrens, zaten dicht bij één twee kogelgaten. Een derde kogel was via de rechter oogkast het hoofd binnengedrongen. Fledder liep geschrokken door de aanblik achter de rug van de kok vandaan en verliet het vertrek. De oude rechercheur bezag de situatie, koel en afstandelijk, met een scherpe blik voor het detail. Naar zijn overtuiging werd de notaris door de kogels getroffen toen hij achter zijn bureau zat. Door de kracht van de inslagen was hij met zijn stoel achterover getuimeld en op zijn rug terechtgekomen. De kok hurkte bij de doden neer en bezag nogmaals de verwondingen aan het gezicht. Er was slechts een kleine spreiding. De kogelgaten zaten opmerkelijk dicht bijeen. Een duidelijke aanwijzing voor een geoefend schutter. De grijze speurder kwam weer overeind en liet zijn blik door het vertrek dwalen. Rechts waren twee hoge ramen met uitzicht over het troebele water van de keizersgracht. Achter het bureau, naast de omgevallen stoel, stond een grote oude brandkast van Lips. Gesloten, gaaf, zonder zichtbare sporen van braak. Ook het rijtje stalen kasten links aan de wand was ongehavend. Op het immense bureau van de notaris lagen geen bescheiden of dossiers. De kok schoof de mouw van zijn regenjas iets terug... En keek op zijn horloge. Het was kwart over twee. Hij keek op en wende zich tot Vletter, die met een ondaan gezicht naast een half open deur tegen de deurpost stond geleund. De confrontatie met een gewelddadige dood kon de jonge regisseur nog steeds moeilijk verwerken. Wie heeft hem ontdekt? Vletter gebaarde achter zich. Een oude bediende, Hendrik de Vries. Hij noemt zichzelf klerk. Ik heb nog niet behoorlijk met hem kunnen praten. Hij is totaal overstuur, geeft voortdurend over. De kok keek hem bezorgd aan. Heeft hij een dokter nodig? Fledder schudde traag zijn hoofd. Dat dacht ik niet. Het is even de schok. De oude man trekt wel weer bij. De jonge regisseur toonde een moedig glimlach. Net als ik. Ik zal straks proberen om alsnog een verklaring van hem op te nemen. De kok knikte instemmend. Is daar nog ander personeel? Vledder trok zijn schouders op. Ik heb buiten die oude man niemand op het kantoor gezien. Bram van Wielingen kwam het vertrek binnen. Hij zette zijn aluminium koffertje in het midden van de kamer op een persisch tapijt en keek lachend naar de kok. Dat ben ik van jou niet gewend. Een moord overdag. Meestal laat je bij mijn nacht een ontij uitdrukken. Hij keek om zich heen. Waar is het lijk? De kok wees. Hij ligt achter zijn bureau. Schrik niet, hij ziet er niet erg appetijdelijk uit. Bram van Wielingen maakte een nonchalant gebaar. Dat doen lijken nooit, bromde hij. De politiefotograaf bukte zich, opende zijn aluminium koffertje en nam daaruit zijn hasselblad. In een reeks routinehandelingen monteerde hij daarop een flitslicht en liep naar de plek die de kok hem had gewezen. Even aarzelde hij. Toen richtte hij zijn camera en flitste in het dode gezicht van de notaris. Fledder liep van de deurstijl weg toen dokter den Koning het vertrek binnenkwam. Achter hem torenden de twee onaandoenlijke broeders van de geneeskundige dienst met hun brancard. De kok slofte met een blijde lach om zijn mond op de lijkschouwer af en drukte hem hartelijk de hand. De oude regisseur had een zwak voor de kleine excentrieke dokter met zijn ouderwetse grijze slopkousen onder een deftige streepjesbroek, zijn stemmig zwart jacket en zijn verfomvaaide groen uitgeslagen garibaldihoed. Hoe maakt u het? vroeg hij belangstellend. Dokter den Koningen keek door zijn metalen brilletjes schuin naar hem op. Ben je van gewoonte veranderd? De kok reageerde verwonderd. Hoezo? In de regel presenteer jij mij gewelddadige dode mensen in de late avond of de vroege nacht. Nooit desdaags bij puur daglicht. De kok spreidde zijn handen. De tijdstippen waarop ik uw slachtoffers presenteer, worden niet door mij bepaald, sprak hij verontschuldigend. Het is mijn noodlot. Als man van het recht ben ik gekoppeld aan de klok van de misdaad. Dokter Den Koningen schokte aan hem voorbij, gebaarde aan Bram van Wielingen dat hij zich met zijn camera van achter het bureau diende te verwijderen, en hurkte daarna met krakende knieën bij de doden neer. Zijn onderzoek duurde slechts kort. Hij keek naar de verwonding aan het gezicht van de notaris, vluchtig, bijna ongeïnteresseerd. Al na een paar seconden kwam de oude lijkschouwer overeind, nam zijn bril af, pakte zijn witte pochet uit het borstzakje van zijn jacket en poetste zijn glazen schoon. Hij is dood, sprak hij laconiek. De kok knikte met een ernstig gezicht. Dat begreep ik, reageerde hij simpel. De dokter wees in de richting van de doden. Nog niet lang, ik schat hooguit een uur. De lichaamstemperatuur is nauwelijks gedaald. Hij zette met precieze bewegingen zijn bril weer op en plooide zijn pochet terug in de borstzak van zijn jacket. Voor hij wegliep, wuifde hij achter zich in de richting van de dode notaris. De man of de vrouw die op hem schoot, had blijkbaar een hekel aan dat bolle gezicht. De lijkschouwer glimlachte om zijn eigen opmerking, zwaaide tot afscheid en liep de kamer uit. In de deuropening botste hij bijna tegen Ben Kreuger. De dactyloscoop kwam met zijn koffertje in de hand naar de kok toe en keek om zich heen. Is er voor mij nog iets te kosten? De kok wees voor zich uit. Misschien aan deze zijde van het bureau. Mogelijk heeft de dader voor hij schoot even met zijn handen voor op het blad van het bureau gesteund. De oude regisseur zweeg even en zuchtte. Uh, veel hoop heb ik er niet op. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is hier niets aangeraakt. Het lijkt erop dat een moordenaar is binnengekomen, heeft geschoten en weer is weggegaan. Een liquidatie? De kok knikte. Daar heeft het veel van weg. Ben Kreugens zuchtte. Dat is tegenwoordig aan de orde van de dag. Ik heb het dit jaar al tientallen meegemaakt. In de kringen van de misdaad worden doodvonnen zeer snel uitgesproken en uitgevoerd. Vladder liep dreunend op hem toe. Zijn gezicht zag opgewonden. Ik heb Hendrik de Vries, die klerk, verhoord. Hij was weer aanspreekbaar. En? Hij neemt altijd van huis een paar boterhammen mee en gebruikt zijn lunch hier op het kantoor. De kok grijnsde. Zo, sprak hij spottend. Dat is dan heel belangrijk om te weten. Vledder keek hem vernietigend aan. Het is inderdaad belangrijk, reageerde hij fel. Vanmorgen tegen twaalf uur kwam notaris van den Hoeven naar hem toe en gaf hem 25 gulden. Hier, zei hij, ga maar in de stad lunchen. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Hij stuurde hem weg. Vledder knikte heftig. Precies, hij wilde niet dat de klerk tijdens lunchtijd op kantoor verbleef. De kok plukte pijnzend aan zijn onderlip. Um, deed die notaris dat wel meer? Wat bedoel je? Die klerk, Hendrik de Vries, geld geven om in de stad te gaan lunchen. Fledder knikte opnieuw. Steeds als de neven kwamen. De neven? De jonge regisseur slikte. Walter en Wouter van Fluitenberg. De kok keek Fledder verwonderd aan. Is er vanmiddag al sexy? De jonge regisseur knikte. Om kwart over vijf. Het kwam dokter Rusteloos beter uit. Voor morgen heeft hij al een reeks afspraken. De kok wees voor zich uit. Denk je aan de kogels? Vermoedelijk steken ze nog ergens tussen de hersenen van de notaris. Ik heb geen uitschotverwondingen gezien. En geen hulzen? De kok schudde zijn hoofd. Het wapen was vrijwel zeker een revolver, vermoedelijk met een korte loop. Vledder keek naar hem op. Wie was het? Walter of Wouter? De kok trok een bedenkelijk gezicht. Het is gevaarlijk om snelle conclusies te trekken, sprak hij bedachtzaam. De enige aanwijzing die wij hebben is dat Van den Hoeven zijn klerk in de stad liet lunchen. En dat gebeurde steeds als de notaris door de neven werd geconsulteerd. De kok knikte instemmend. We kunnen wel aannemen dat de notaris zijn bezoeker of bezoekers heeft gekend. En mogelijk waren het de beide neven, of misschien slechts één van hen. We zijn alleen nog heel ver van de bewijsvoering af. Je neemt wel aan dat de moord verband houdt met de omstreden dood van Frederik Fluweel. De kok maakte een brevelig gebaatje. Het heeft naar mijn gevoel alles te maken met die valse kennisgeving van overlijden. Hij strekte zijn vinger naar Vledder uit. Ben je nog nagegaan waar die kaarten zijn gedrukt? De jonge regisseur knikte. Een kleine drukkerij aan de Plansiestraat, een eenmansbedrijfje. De tekst werd telefonisch doorgegeven. De kaarten en enveloppen werden afgehaald door een jochie van een jaar of tien. Die zei dat een meneer hem had gevraagd om dat te doen. Kende de drukker dat jochie? Nee. Hoeveel kaarten zijn er met de tekst uh, vervaardigd? 25. De kok trok met een zucht de envelop uit zijn binnenzak en legde die voor zich op zijn bureau. En ik, sprak hij somber, heb er één van. Er werd op de deur van de grote recherchekamer geklopt en Vledder riep, binnen! De deur ging langzaam open en in de deuropening verscheen een slanke man, gekleed in een lange anthracietgrijze mantel, waaronder een wit zijden sjaal. Hij nam voorzichtig zijn donkere idenhoed af en liep met slepende tred op de kok toe. U behandelt de moord op notaris van den Hoeve?" De oude regisseur antwoordde niet direct. Hij keek de man onderzoekend aan. De kok schatte hem op voor in de veertig. Hij had donkerblond, bijna zwart haar en vriendelijke ogen in een lang gezicht, waarin een brede kin domineerde. Met wie heb ik het genoegen? De man maakte een verontschuldigend gewaar. Uh, neemt u mij niet kwalijk? Mijn naam is Van Ulvenhout. Charles Van Ulvenhout. Hendrik de Vries, de klerk van notaris van den Hoeven, belde mij en vertelde mij het verschrikkelijke nieuws. De kok gebaarde naar de stoel naast zijn bureau. Neemt u plaats? Van Ulvenhout knoopte zijn mantel los en ging zitten. Ik was werkelijk even geschokt. U kende de notaris? Van Ulvenhout glimlachte. Vluchtig, heel vluchtig. Ik heb hem in het verleden wel eens ontmoet. De kok knikte begrijpend. Wanneer belde de klerk u? Charles van Ulvenhout blikte op zijn polsterloge. Ongeveer een half uur geleden... Was er een speciale reden dat de klerk u van de moord op de hoogte bracht? Charles van Ulvenhout glimlachte. Ik had voor vanmiddag een afspraak met notaris van den Hoeven. Dat, uh, dat kon nu niet doorgaan. De kok knikte bedachtzaam. Dat klinkt plausibel, reageerde hij traag. De oude regisseur keek op. Maar ik neem niet aan dat het niet doorgaan van uw afspraak met notaris van den Hoeve voor uw aanleiding was voor een tocht naar de Warmoestraat. Charles van Ulvenhout schudde zijn hoofd. Ik meen dat ik als goedwillend burger u bepaalde zaken niet mag onthouden, zaken die mogelijk verband houden met de dood van notaris van den Hoeve. Zoals? Charles van Ulvenhout zuchtte. Ik ben vele, vele jaren bevriend geweest met Frederik Johannes van Fluitenberg. De kok keek de man voor zich verwonderd aan. U! Over het gezicht van Charles van Ulvenhout gleed een glimlach. Oh, ik heb nooit aan zijn uitgebreide criminele activiteiten deelgenomen, dat heeft hij ook nooit van mij verlangd. Onze interesses hadden andere draagvlakken. De vriendschap tussen hem en mij ontstond nadat mijn zuster Lisbeth een relatie met hem had aangeknoopt. Tante Lisbeth. Zo werd ze in de familie genoemd. Wist uh, uw zuster van zijn uh, criminele activiteiten? Charles van Ulvenhout knikte. Daar maakte Frederik van Fluitenberg nooit een geheim van. Hij voelde zich ook niet in het minst bezwaard. Het was zijn manier van leven, van het verwerven van inkomsten. De kok ginnikte, belastingvrij. Charles van Ulvenhout spreide zijn beide handen. Hoe u als regisseur ook over hem mag denken, Frederik was een prettig mens, een beminnelijk man. Mijn zuster is tot haar dood toe heel gelukkig met hem geweest. De kok knikte. Requiem eternam dona is domine, declameerde hij. Heer, geef hem de eeuwige rust. Charles van Ulvenhout keek hem strak aan. U bedoelt dat spottend? vroeg hij streng. De kok schudde traag zijn hoofd. Als Frederik Johannes van Fluitenberg zijn leven, naar welke maatstaven dan ook gemeten, verkeerd had ingericht, dan zal hij nu wel zijn geoordeeld door hem, die alle feiten kent. Ik ken ze niet. En uw komst heeft mij tot nu toe niet veel wijzer gemaakt. Charles van Ulvenhout reageerde gelaten. Ik heb u alleen willen schetsen wat voor soort man Frederik was. Dat is belangrijk. Wilt u in de moord op notaris van den Hoeve ooit enige klaarheid brengen, dan zult u rekening moeten houden met het ware karakter van Frederik Johannes van Fluitenberg. Een man die zijn liefde nooit had verloochend. De kok trok zijn wenkbrauwen samen. Liefde? Lisbeth is dood. Charles van Ulverhout knikte. Lisbeth is dood, herhaalde hij somber. God heb haar ziel. Hij zweeg even en zuchtte diep. Maar, Frederik en Lisbeth hebben een zoon. Een jongen uit hun liefde geboren. Hij is nu 23 jaar en draagt de naam van mijn zuster, Van Ulvenhout, Frederik Johannes van Ulvenhout. Dat wist ik niet. Mij is nooit verteld dat Frederik vuweel een zoon had. Charles van Ulvenhout schudde zijn hoofd. Er zijn ook maar weinigen die dat weten. Hij draaide zich naar de kok. Waarom vraagt u mij niet waarover ik vanmiddag met notaris van den Hoeven een onderhoud zou hebben? De kok stak zijn beide handen vooruit. Aan die vraag was ik nog niet toegekomen, sprak hij verontschuldigend. De oude rechercheur boog zich iets naar voren. Maar ik stel u die vraag alsnog. Waarover zou u vanmiddag een onderhoud hebben met notaris van den Hoeven? Charles van Ulvenhout strekte zijn rug. Het testament van mijn vriend Frederik Johannes van Fluitenberg. Onbegrijpelijk... Aan zijn zoon heeft hij niets nagelaten. Hoofdstuk 8 De kok keek de man voor zich nadenkend aan. Frederik Fluweel, ik bedoel de heer van Fluitenberg, memoreerde hij, heeft een zoon. Een natuurlijk kind, zoals de wet dat noemt, bij uw zuster Lisbeth. Lisbeth van Ulvenhout. Charles van Ulvenhout knikte. Hij wordt Freddy genoemd en is of wordt dit jaar 23. Meerderejarig en in staat om voor zijn eigen rechten op te komen. Zeker. De oude regisseur gebaarde voor zich uit en aan die jongen, op wie uw vriend de heer Frederik van Fluitenberg zo u zegt zeer was gesteld. Heeft hij niets nagelaten? Charles van Ulvenhout schudde zijn hoofd. Geen stuiver. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Was er een verwijdering ontstaan? Charles van Ulvenhout schudde zijn hoofd. Absoluut niet. Ik zou zeggen, integendeel. Na de dood van mijn zuster Lisbeth wilde Freddy in Antwerpen blijven. Daar had hij zijn jeugd doorgebracht. Freddy voelde er weinig voor om het nogal zwervende bestaan van zijn vader na te volgen. Ook zijn interesse in criminele zaken deelde hij niet. De kok gniffelde. Gelukkig niet. Charles van Ulvenhout negeerde de opmerking. Frederik kwam vaak naar Antwerpen, ging hij onverstoorbaar verder. Dan bezochten ze samen het graf van Lisbeth. Ook zorgde Frederik maandelijks voor een vorstelijke toelage. Maar sinds zijn vlucht uit de Bijlmebijers heeft Freddy niets meer van hem gehoord, of gezien. Ook de toelage hield op. Ja. De kok boog zich iets naar voren. En vanmiddag had u een afspraak met notaris van den Hoeve om over het testament van uw vriend Frederik van Fluitenberg te spreken. Charles van Overhout knikte. Ik wilde weten hoe Frederik ertoe was gekomen om zijn zoon uit zijn testament te schrappen... Ik zei al, een onbegrijpelijke zaak. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Bent u zaakgelastigde van Freddy? Heeft hij u gemachtigd om namens hem op te treden? Charles van Ulvenhout schudde zijn hoofd. Ik ben wedunaar. Ik heb zelf een dochter in de leeftijd van Freddy. Ik weet hoe onervaren kinderen in dergelijke zaken zijn. Ik acht het eenvoudig mijn plicht om voor de belangen van het kind van mijn zuster op te komen. De kok knikte begrijpend. Er bestond wel een testament waarin Freddy als begunstigde was opgenomen. Charles van Ulvenhout knikte nadrukkelijk. Frederik heeft altijd tegen mij en ook tegen mijn zuster Lisbeth gezegd, mocht mij iets overkomen, de toekomst van die jongen is verzekerd. De kok plukte aan zijn onderlip en dat testament zou zijn opgemaakt door de nu zo gewelddadig om het leven gekomen notaris M.G. van den Hoeven. Charles van Ulvenhout zuchtte. Zover ik weet, liet Frederik al zijn zaken door hem behandelen. Ik vermoed dat notaris van den Hoeven de enige man was die Frederik in zakelijk opzicht vertrouwde. Begeleid van een gespeeld gebaar van wanhoop, strekte de kok zijn beide handen met gespreide vingers naar Charles van Ulvenhout uit. Uw vriend, riep hij quasi verbijsterd, de heer Frederik Johannes van Fluitenberg stierf ruim drie jaar geleden. En u gaat nu eerst, na drie jaar, eens voorzichtig informeren hoe het met dat testament van uw vriend zat? Charles van Ulvenhout keek hem geschokt aan. Drie jaar? Lispelde hij. Stierf Frederik al drie jaar geleden? De kok knikte. Zijn graf ligt op Sint-Barbara onder een rood granieten steen. Als u daartoe lust gevoelt, kunt u daar eens gaan kijken. Vak B nummer 27. Het klonk hard. Bijna als een beschuldiging. Met nerveus plukkende vingers greep Charles van Ulvenhout naar de binnenzak van zijn Colbert en pakte daaruit een paars omranden en valoppen. In een wild gebaar wierp hij die de kok toe. Hier, riep hij snikkend, het enige teken van leven dat ik na zijn vlucht uit de Bijlmerbaaiers heb gekregen, zijn bericht van overlijden. De kok keek de man secondenlang aan. U wist echt niet, vroeg hij ongelovig, dat uw vriend, de heer van Fluitenberg, al drie jaar geleden stierf. Charles van Ovenhout schudde zijn hoofd. Ik dacht dat Frederik zich schuilhield ergens in het buitenland, voor justitie. Hij had na zijn vlucht uit de Bijlmerbaaiers nog een paar jaar gevangenisstraf te goed. De kok tikte met zijn middelvinger op de paarse enveloppen voor zich op zijn bureau. Dit bericht, stelde hij nadrukkelijk, was voor u aanleiding om een afspraak te maken met notaris van den Hoeven, Inderdaad. Wanneer hebt u die afspraak gemaakt? Vanmorgen. De kok tikte opnieuw op de enveloppe. Als u niet wist, heer van Ulvenhout, sprak hij lijzig, dat uw vriend Frederik van Fluitenberg al drie jaar geleden stierf, waarom was u dan gisterenmorgen niet op Sint-Barbara? Toen Charles van Ulvenhout met slepende tred uit de recherchekamer was vertrokken, staarde de kok met een nors gezicht voor zich uit. Hij liegt, sprak hij bars. Fledder keek hem verwonderd aan. Ik vond zijn verklaring heel aannemelijk. Als Charles van Ulvenhout pas vanmorgen met de post dat bericht van overlijden heeft ontvangen, dan kon hij gisteren niet weten dat zijn vriend Frederik op Sint-Barbara zou worden begraven. De kok schudde zijn hoofd. Hij liegt, herhaalde hij somber. Of hij verzwijgt iets voor ons. Fledder trok een denkrempel in zijn voorhoofd. Ik begrijp je niet, riep hij vrevelig. Waarom ligt van Ulvenhout? Of verzwijgt hij iets? Ik heb in zijn betoog geen onwaarheden ontdekt. De kok boog zich naar voren. Hoe wist Charles van Ulvenhout dat zijn vriend Frederik van Fluitenberg... Niets aan zijn natuurlijke zoon Freddy had nagelaten. Vledder aarzelde even. Omdat die. dat die jongen niets had gekregen. Waarvan? Vledder grinnikte vreugdeloos. De erfenis, de erfenis van zijn natuurlijke vader. De kok grijnsde. En wanneer worden testamenten geopend en erfenissen verdeeld? Na het overlijden van de erflater. de kok lachte. Precies. En wanneer stierf de erflater? Drie jaar geleden. De kok gebaarde met zijn beide handen. Maar Charles van Ulvenhout wil ons doen geloven dat hij dat niet wist, dat hij pas vanmorgen bij het ontvangen van dat bericht van overlijden had vernomen dat zijn vriend was gestorven. Fledder zuchtte. Misschien heeft notaris van den Hoeve hem vanmorgen al telefonisch meegedeeld dat Freddy niet tot de begunstigde behoorde. De kok schudde zijn hoofd. In dat geval had notaris van den Hoeve gezegd dat Frederik Johannes van Fluitenberg al drie jaar geleden stierf en dat de erfenis naar de beide neven Walter en Wouter was gegaan. Fledder slikte. En dan was jouw mededeling, sprak hij geschokt. Dat zijn vriend Frederik al drie jaar dood was, voor hem geen verrassing meer. De kok trok zijn gezicht strak. Ik zeg je toch, Charles van Ulvenhout liegt. Fledder greep met zijn beide handen naar zijn hoofd. Maar waarom? De kok gniffelde. Beste Dick, dat is al de tweede maal in deze zaak dat je mij een vraag stelt waarop ik je het antwoord schuldig moet blijven. Fledder keek omhoog naar de klok boven de deur van de grote recherchekamer en stond met zichtbare tegenzin op. Het wordt tijd, verzucht hij. Ik moet naar de sectie op Westgaarde. Ik kan dokter rusteloos moeilijk op me laten wachten. De kok knikte instemmend. Doe hem de groeten van me. Fledder keek op hem neer. Waarom ga je zelf niet? De kok schudde zijn hoofd. Ik heb in mijn lange rechercheleven genoeg secties bijgewoond. En daarbij, ik vind dat de mens er van binnen niet zo mooi uitziet. Fledder liep van hem weg en wuifde ten afscheid. De jonge regisseur was nog geen vijf minuten vertrokken toen twee mannen zonder kloppen de recherchekamer binnenstapten. Ze waren nagenoeg even groot en droegen beide een donkerblauw glimmend kostuum waaronder een wit zijden overhemd met een felrode das. De kok schat hen op voor in de dertig. Er waren duidelijke overeenkomsten in gelaatstrekken, maar het haar van de man die de grijze speurder als de oudste onderkende, was iets donkerder van kleur. Ook lagen zijn lichtbruine ogen iets dieper in de kassen. De kok stond op en schoof een tweede stoel naast zijn bureau. Intuïtief, zonder dat zij iets hadden gezegd, wist de oude rechercheur wie de beide mannen waren, en hij betreurde het, dat Fledder er niet meer was. Met een vriendelijke glimlach om zijn lippen beduidde hij hen dat zij plaats konden nemen. Wat onwennig gingen de beide mannen zitten en de oudste nam het woord. Ik ben Wouter, sprak hij met een rauwe stem. Wouter van Fluitenberg. Hij wees op zij en dat is mijn broer Walter. We hadden vanmiddag een afspraak met onze notaris, de heer Van den Hoeve, op zijn kantoor aan de Keizersgracht. Daar komen we nou net vandaan. Die oude man op het kantoor vertelde ons dat ze de notaris in zijn lunchpauze hadden neergeknald en dat u het onderzoek leidde. De kok knikte. Dat klopt. Die oude man, Hendrik de Vries, klerk in dienst van de notaris, was in de stad gaan lunchen en trof bij zijn terugkeer de heer van den Hoeve dood achter zijn bureau. Wouter van Fluitenberg snoof. Een strijk, gromde hij. Weet u al wie het heeft gedaan? De kok schudde zijn hoofd. Ik heb nog geen enkele aanwijzing omtrent de dader. De regisseur zweeg even. Of daders. Wouter van Sluitenberg keek hem onderzoekend aan. Uh, het motief. De kok schoof zijn onderlip naar voren. Dat is in dit prille stadium van onderzoek, antwoordde hij bedachtzaam, nog moeilijk te zeggen. Motieven liggen vaak diep verborgen. Wouter van Fluitenberg glimlachte. U zult zich toch wel al een idee over deze moord hebben gevormd? In zijn rauwe stem trilde iets van ongeduld. De kok maakte een lichte schouderbeweging. Ik heb alleen het vermoeden, formuleerde hij voorzichtig dat iemand de mening was toegedaan dat het voor hem en anderen beter was, dat notaris van den Hoeven verder voor eeuwig zou zwijgen. Wouter van Fluitenberg gerikte. Hee, wie heeft daar belang bij? De kok wees in zijn richting. Dat is een hele goede vraag. Een vraag waarop ik het antwoord zal trachten te vinden. De oude regisseur spreidde zijn beide handen en toonde een innemende glimlach. Wat doet een notaris? Hij maakt testamenten op en regelt nalatenschappen. Het gezicht van Wouter van Fluitenberg verstarde. Zoekt u het in die richting? De kok knikte. Onder meer... Hij liet zijn blik over de beide mannen dwalen. Het onderhoud amuseerde hem. De beide broers stonden als uiterst gewelddadig bekend. Hij vroeg zich af hoe intelligent ze waren. U had voor vanmiddag een afspraak met de notaris? Inderdaad! Waarover wilde u hem spreken? Bouter van Fluitenberg tastte in de binnenzak van zijn glimmende kostuum en wierp hem een enveloppe met een paarse rand toe. Walter en ik wonen beide in België, in Braschaat. Dit hebben wij vanmorgen gekregen met de post. De kok liet de enveloppe onberoerd op zijn bureau liggen. Het overlijdensbericht, sprak hij hoofdknikkend. Het overlijdensbericht van Frederik Johannes van Fluitenberg, oom van u beiden. Wouter van Fluitenberg wond zich zichtbaar op. Dit is een gore grap, een vieze stinkende gore grap. Frederik Fluweel is al drie jaar dood. De kok knikte en ligt begraven op Sint Barbara. Wouter van Fluitenberg keek hem argwanend aan. Dat weet u. De kok knikte opnieuw. Ik heb gisterenmorgen zijn graf gezien, vak B nummer 27, met een monumentale grafsteen van glimmend rood graniet. Walter van Fluitenberg verschoof iets op zijn stoel. Uh, die steen heb ik voor hem uitgezocht, grinnikte hij vrolijk. Uh, Frederik Fluweel zei altijd, jongens, in ons vak moet je keihard zijn, een hart bezitten van vlammend rood graniet. De kok grijnsde. Het vak van transporteurs, vroeg hij speels. Stoere chauffeurs, hè? wilde truckers, onverschrokken ridders van de weg. Het klonk spottend. Wouter van Fluitenberg beduidde zijn broer met een simpele handbeweging dat hij verder diende te zwijgen. Wij, uh, wij kennen uw reputatie, sprak hij bedachtzaam. Rechercheur de kok is in onze kringen een begrip... Ik neem onvoorwaardelijk aan dat u inmiddels over ons voldoende bent geïnformeerd, dat u de organisatievorm kent die Frederik Fluweel gebruikte om zijn activiteiten te ontplooien. Hij strekte zijn wijsvinger naar de grijze speurder uit. Dan weet u dat ook wij, neven van Frederik Fluweel, een reputatie hebben te verliezen. Hij zweeg even en boog zich iets naar voren. Het is onze wens, dat de eeuwige rust, het requiem van onze oom Frederik, niet wordt verstoord. De ondertoon van dreiging in de stem van Wouter van Fluitenberg was onmiskenbaar. De kok maakte een verontschuldigend gebaartje. Wat uw oom Frederik in zijn leven ook heeft gedaan of misdaan, in de wet staat dat strafvervolging eindigt bij de dood van de verdachte. Uw oom is dood, en over de doden niets dan goeds. Ik heb geen enkele reden om zijn eeuwige rust te verstoren. Wouter van Fluitenberg ademde zwaar. Zijn beide neusvleugels trilden. Hij reikte ver naar voren over het bureau van de kok en tikte met zijn wijsvinger op de enveloppe met de paarse rand. Wij willen weten wie dit heeft geflikt. Wie de gore moed heeft gehad om die rouwcirculaire rond te sturen. Als zou oom Frederik niet drie jaar geleden, maar pas nu zijn gestorven. Hij zakte grinnikend terug op zijn stoel. <laughs> en als wij hem hebben gevonden, dan behoeft u zich over strafvervolging geen zorgen meer te maken. De kok glimlachte. Die taak, vroeg hij cynisch, nemen jullie dan vrijwillig van justitie over? Wouter van Fluitenberg stond op. Om zijn mond gleed een wrede grijns. Met plezier! En afdoende!